Riquet met de kuif. Heel lang geleden werd er eens een prinsje geboren... dat naarmate hij opgroeide steeds lelijker werd. Hij heette Riquet... Als meisjes over sprookjesprinsen dromen, denken ze altijd aan knappe jonge mannen. Maar sprookjesprinsen en sprookjesprinsessen kunnen net zo mooi of lelijk zijn als gewone mensen, of net zo slim of dom. Nu was Riket erg lelijk. Zijn haar groeide in een malle kuif op zijn voorhoofd. Daarom werd hij Riket met de kuif genoemd. Zijn boventanden staken over zijn onderlip. Zijn ogen waren net twee knikkers en hij had flaporen. Op zijn zeventiende jaar was Riket een klein gedrongen ventje... met veel te hoge schouders en een kromme rug. Natuurlijk vond Riket het verschrikkelijk dat hij zo lelijk was. Van de weeromstuit hield hij van alles wat mooi was. Hij hield van mooie paarden en van mooie kleren. Riket liet zijn kleren maken bij de beste kleermakers van het land... Maar hoe mooi hij ook uitgedost was, hij bleef verschrikkelijk lelijk. Gelukkig was er één troost voor riket met de kuif. Hij mocht dan niet mooi zijn, maar erg verstandig en geestig was hij wel. Als hij een verhaal vertelde, dan moest je wel luisteren. Want dat deed hij zo mooi. En als hij iets geks vertelde, dan liep je de kans dat je pijn in je buik kreeg van het lachen. Er was nog iets bijzonders met Riket. Het meisje van wie hij het meest zou gaan houden, zou net zo verstandig en geestig worden als hij zelf. Dat had hij te danken aan de fee die bij zijn geboorte aanwezig was geweest. Toen Riket werd geboren, was zijn moeder de koningin wel erg geschrokken. Ze had gehoopt dat ze een prachtig kind zou krijgen. De vee had haar teleurstelling gezien en om haar een beetje te troosten had ze gezegd... ...je zoon is misschien niet zo mooi als je had gehoopt... ...maar je zult zien dat hij een aardige jongeman wordt. Hij heeft een prima verstand en een groot gevoel voor humor. Bovendien zal ik ervoor zorgen dat de vrouw van wie hij het meest gaat houden... ...net zo verstandig en geestig wordt als hij zelf. Al na korte tijd bleek dat de vee gelijk kreeg. De kleine Riket leerde al heel gauw praten. En hij zei zulke grappige en eigenwijze dingen dat de koning en de koningin en de hele hofhouding onbedaarlijk om hem moesten lachen. Op zijn derde jaar kon Riket al lezen en schrijven. En op zijn zevende kon hij al vier vreemde talen spreken. In diezelfde tijd werd er in een naburig land een prinsesje geboren. Het was een schattig meisje met goudblonde lokken... en ogen zo blauw als de hemel op een stralende dag in mei. De koningin was dolgelukkig met haar mooie kindje... want ze had al een dochter die heel wat minder mooi was. Trots als een pauw liet ze iedereen haar mooie kindje zien. Iedereen aan het hof was het erover eens dat het een beeldschoon prinsesje was... Inderdaad was ze veel mooier dan haar oudere zusje die jaloers moest toezien hoe haar kleine zusje bewonderd werd. Maar dezelfde fee die ook bij de geboorte van Riquet aanwezig was geweest, zei tegen de koningin: "Het prinsesje is inderdaad buitengewoon mooi, maar als ze groter wordt, zal blijken dat ze maar heel weinig verstand heeft." Ze zal even dom zijn als ze mooi is. Precies het tegenovergestelde van uw oudste dochter. Zij is niet mooi, maar lang niet dom. Later zal ze zo geestig en verstandig zijn... dat niemand meer zal zien dat ze niet mooi is. Ik hoop dat u gelijk krijgt, zei de koningin. Maar is er dan geen manier... om mijn jongste dochter ook wat verstand te geven? Het ligt niet in mijn macht om haar meer verstand te geven, zei de vee. Maar later zal ze wel een gedeelte van haar schoonheid kunnen weggeven... aan iemand van wie ze veel houdt... zonder er zelf lelijker van te worden. En u zult zien dat zoiets ook heel wat waard kan zijn. Hoewel de koningin niet precies begreep wat de vee bedoelde... voelde ze zich toch een beetje getroost. Maar ze was die woorden alweer vergeten... Toen bleek dat haar jongste dochter inderdaad verschrikkelijk dom was. Het duurde jaren voordat ze een beetje leerde praten. En zelfs toen zei ze nauwelijks een woord omdat ze niet wist wat ze moest zeggen. Maar buiten het kasteel wist niemand daar iets van. Als de koningin met haar twee dochters een rijtoer maakte door de stad... dan werd het jongste prinsesje het hardst toegejuicht. Alle mensen waren dol op het mooie blonde meisje. De koningin was dan ook erg trots op haar. Maar thuis op het kasteel... begon ze zich wel steeds meer te ergeren aan het domme gestuntel van het kind. Let toch eens op bij wat je doet, zei ze... als de prinses het zoveelste kopje liet vallen. Of ik geloof waarachtig dat je nog niet tot drie kunt tellen... als ze weer een fout in haar borduurwerk had gemaakt. De oudste prinses ging stilletjes haar gang en leerde alles wat een prinses moet weten. Ze was erg goed in aardrijkskunde en geschiedenis. Ze kon foutloos rekenen en ze kon prachtige opstellen maken. En ze praatte zo verstandig dat de mensen soms verbaasd hun hoofd schudden en zich afvroegen waar zo'n klein meisje al die wijsheid vandaan haalde. Hoe ouder de prinsesjes werden, des te meer begon de schoonheid van de een en de lelijkheid van de ander op te vallen. Maar tegelijkertijd werd ook steeds duidelijker hoe dom en saai het jongste prinsesje was. Als er gasten op het kasteel waren uitgenodigd, dan hielden ze hun adem in als de jongste prinses binnenkwam. Alle jonge mannen werden op slag verliefd op haar. Het was wat je noemt liefde op het eerste gezicht. Maar als ze na een poosje hadden ontdekt hoe weinig het meisje te zeggen had en hoe vaak ze domme antwoorden op vragen gaf, begonnen ze zich bij haar te vervelen. En dan richtten ze hun aandacht op haar oudere zuster. De oudste prinses droeg gedichten voor die ze zelf had geschreven of ze vertelde spannende verhalen. En dan werden haar grauwe wangen roze en begonnen haar fletse ogen te schitteren. En alle jonge mannen vergaten dan op slag dat ze haar eerst helemaal niet mooi hadden gevonden. Zo bleef de mooie prinses uiteindelijk altijd alleen in een hoekje zitten. Ze voelde zich dan verschrikkelijk verdrietig. Wat zou ze graag haar schoonheid ruilen voor een beetje meer verstand. Toen haar moeder op een dag weer boos was uitgevallen over een domheid van haar... vluchtte de jonge prinses huilend het bos in. Moedeloos was ze op het zachte mos neergevallen. Het duurde dan ook een tijdje voordat ze merkte... dat er een heel lelijke jonge man in prachtige kleren naar haar stond te kijken. Het was Riket met de Kuif... die over de schoonheid van de jongste prinses had horen praten... En omdat hij hield van alles wat mooi was... had hij besloten haar op te zoeken. En tot zijn grote verrassing had hij haar in het bos gevonden. Heel alleen. Waarom ben je zo treurig, lieve prinses? Je bent zo mooi dat zelfs de mensen in mijn land erover praten. Welke reden kun je dan nog hebben om zo verdrietig te zijn? Ach, daarom... zei de prinses die geen beter antwoord kon bedenken... Voor mij is schoonheid het belangrijkste in het leven. Ik houd van alles wat mooi is. Ik verzeker je dat ik nog nooit eerder zo'n mooi meisje heb gezien. Kon ik maar zo gemakkelijk en vlot praten als jij, antwoordde de prinses hakkelend. Maar ik kan nooit de goede woorden vinden. Ik ben zo verschrikkelijk dom... Maar dat kan niet waar zijn, riep Riket met de kuif geestdriftig uit. Alleen een wijs mens noemt zichzelf dom, omdat hij weet dat hij nog veel moet leren. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat echte schoonheid en domheid niet samen kunnen gaan. Ik begrijp niet wat je bedoelt, zei de prinses. Het enige wat ik weet is dat ik erg dom ben. Daarom ben ik zo verdrietig. Maar lieve prinses, ik kan heel gemakkelijk een einde maken aan je verdriet. Hoe dan? vroeg de prinses verbaasd. Toen ik geboren werd, heeft een fee me een bijzondere macht gegeven. Ik kan degene van wie ik het meeste houd, net zoveel verstand geven als ik zelf heb. En diegene, lieve prinses, ben jij. Als jij zegt dat je met me wilt trouwen, dan kan ik je liefste wens vervullen. De prinses, die het toch altijd al zo moeilijk vond om het juiste antwoord te geven, was nu met stomheid geslagen. Met de beste wil van de wereld kon ze geen antwoord bedenken. Ze kon toch moeilijk zeggen dat ze nooit met zo'n lelijkert zou willen trouwen. Ik begrijp dat je me niet zo 1, 2, 3 antwoord kunt geven, zei Riket. Over zo'n belangrijke beslissing moet je rustig kunnen nadenken. Maar beloof me dat je er eerlijk en ernstig over zult nadenken of je mijn vrouw wilt worden. Over precies een jaar kom ik op deze plek terug. Heb ik voor die tijd niets van je gehoord... dan neem ik aan dat je antwoord ja zal zijn. En dan zullen we bruiloft vieren. Och, dacht de domme prinses. Dat kan ik gemakkelijk beloven... Een jaar duurt zo lang en tegen die tijd zien we wel weer verder. Zodra de prinses had gezegd dat ze er ernstig over zou nadenken... merkte ze dat er iets met haar gebeurde. Plotseling hoefde ze niet meer naar woorden te zoeken. Ze kwamen vlot en gemakkelijk over haar lippen. Ineens wist ze zoveel leuke en verstandige dingen te vertellen... dat Riket zich begon af te vragen of hij zelf... ...nog wel wat verstand had overgehouden. Op het kasteel was iedereen stom verbaasd. Iedereen vroeg zich af hoe de jongste prinses ineens zo veranderd kon zijn. Ze zei zelfs verstandiger dingen dan haar oudere zuster. Helemaal gelukkig riep de koning de prinses bij zich. Samen bespraken ze de problemen van het land... ...en de prinses gaf haar vader allerlei wijze raad. Als er gasten op het kasteel kwamen... ...dan zat de jongste prinses niet langer alleen in een hoekje. Knappe jonge mannen dromden om haar heen... ...en bewonderden haar schoonheid en roemden haar verstand. Er kwamen vele prinsen uit verre landen om haar ten huwelijk te vragen. Het duurde dan ook niet lang of de prinses was de lelijke riket met de kuif... Helemaal vergeten. De prinses wimpelde het ene aanzoek na het andere af. Een mooie en verstandige prinses als zij hoefde geen genoegen te nemen met de eerste de beste. Het duurde dan ook bijna een jaar voordat er een prins op het kasteel kwam die aan alle eisen scheen te voldoen. Hij vroeg de koning officieel om de hand van zijn jongste dochter woning vond dat zijn dochter verstandig genoeg was om zelf te beslissen met wie ze wilde trouwen en vroeg haar wat haar antwoord was. Ik wilde nog even over nadenken vader, zei de prinses en ze liep het bos in om rustig een beslissing te kunnen nemen. Dicht bij de plaats waar ze een jaar daarvoor Riket met de kuif had ontmoet kwam ze een dikke kok tegen die een reusachtige pudding droeg. Aan een touw over zijn schouder hing een grote, volle wijnkruik. Wat doet u hier? vroeg de prinses. Wat verder in het bos bereiden mijn koks en ik het bruiloftsmaal van prins Riket? antwoordde de kok. En voordat de prinses van haar verbazing was bekomen, stond Riket met de kuif voor haar neus en maakte een diepe buiging. De prinses wist niet waar ze moest kijken toen ze zich herinnerde wat ze dat lelijke mannetje had beloofd. Ze begreep niet hoe ze ooit zo dom had kunnen zijn. Lieve prinses, zei Riket, wat ben ik blij dat je met me wilt trouwen. Zoals je ziet zijn mijn bedienden al bezig... met de voorbereidingen van het huwelijksmaal. Ik, ehm, ik... En voor het eerst sinds een jaar... wist de prinses niet meer wat ze moest zeggen. Ik, ehm, begon ze nog eens... moet je bekennen dat ik nog geen besluit heb genomen. Maar prinses, zei Riquet teleurgesteld... je hebt me toch beloofd dat je met me zou trouwen... als ik een jaar niets van je zou horen. Ik heb maar onze afspraak gehouden en je verstand gegeven. Prins Riket, antwoordde de prinses nadat ze even had nagedacht... ik ben blij dat je zo'n vriendelijk en verstandig mens bent. Nu ben ik er zeker van dat je mijn probleem zult begrijpen... Was je een domme en ongemaneerde man... dan zou ik me nu geen raad weten. Zo iemand zou alleen maar zeggen... een prinses moet haar woord houden. Als ze beloofd heeft met iemand te zullen trouwen... dan moet ze dat ook doen. Maar jij zult begrijpen... dat nu je mij verstand hebt gegeven... ik veel kieskeuriger ben geworden. Ik vind het nu nog moeilijker... om de juiste man te kiezen. Als je werkelijk met me had willen trouwen dan had je me geen verstand moeten geven. Ik vind het niet eerlijk, zei prins Riket, dat je een vriendelijk en verstandig mens minder rechtvaardig zou willen behandelen... dan een domme en ongemaneerde man. En ik vind het nog oneerlijker dat je me verwijt... dat ik je gelukkig heb willen maken door je verstand te geven. Maar ik heb de moed nog niet verloren... want ik heb begrepen dat je me graag mag. Jazeker, ik vind je aardig en verstandiger dan welke man ook dan moet het mijn uiterlijk zijn dat je niet bevalt. In dat geval zal ik gelukkig zijn. Als jij van mij wilt houden... zal ik de knapste man van de wereld zijn. Hoe kan dat? vroeg de prinses verbaasd. Dezelfde vee die ervoor heeft gezorgd... dat ik jou verstand kon geven... heeft gemaakt dat jij me schoonheid kunt geven, zei Riquet. Als dat zo is, wil ik graag van je houden zei de prinses en nauwelijks had ze die woorden uitgesproken... of prins Riket veranderde in de knapste man van de wereld. Een mooier en vriendelijker man kon de prinses zich niet voorstellen. Het kan natuurlijk zijn dat Riket niet echt veranderd was. Misschien zag hij er alleen maar knapper uit... omdat hij straalde van geluk. Of misschien vond de prinses hem zoveel mooier omdat ze van hem was gaan houden. Hoe het ook zij, de prinses trouwde de volgende dag met Riket en ze leefde nog lang en gelukkig.